Van 11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een basisschool in Utrecht maakt zich niet schuldig aan discriminatie... als Zwarte Piet bij het Sinterklaasfeest is. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Een moeder had een procedure aangespannen om Zwarte Piet te verbieden. Ze vindt dat de school ook niet goed reageert op klachten. Het college voor de rechten van de mens vindt dat de school voldoende heeft gedaan om een discriminatievrije onderwijsomgeving te bieden. Het college vindt wel dat Zwarte Piet discriminerende aspecten heeft en dat de school daar iets aan moet doen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben aan het einde van hun staatsbezoek van twee dagen aan Zuid-Korea met de pers gesproken. Het koningspaar blikte in dat gesprek onder meer terug op de zware periode rond de ramp met de MH17. Na zo'n ramp kun je niets anders dan meeleven en steun geven vanuit je hart, zei de koning tijdens het gesprek. En koningin Maxima zei te begrijpen hoe zwaar het is voor de nabestaanden. Ze verwees naar een moeder die haar twee zonen had verloren tijdens de ramp. De Duitse geheime dienst heeft naar eigen zeggen sinds 2011 19 aanslagen voorkomen op Duitse militairen in Afghanistan. Verder heeft de dienst de laatste vijf jaar ook meegeholpen bij het oplossen van 30 ontvoeringen. Het komt bijna nooit voor dat de Duitse geheime dienst zoveel over zichzelf vertelt. Vorige maand onthulde Duitse media dat de dienst jarenlang internetdata en telefoonverkeer heeft verzameld voor de Amerikaanse geheime dienst, de NSA. Het ziet naar uit dat in Mali geen ebola is uitgebroken. Eind vorige maand overleed daar een meisje van twee aan ebola. Ze was met de bus naar het land in West-Afrika gekomen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er geen nieuwe gevallen van de ziekte ontdekt. De meeste mensen die contact hebben gehad met het meisje in de bus zijn opgespoord. Het weer. Het is meest bewolkt. In het oosten kan af en toe wat motregen vallen en aan zee kan ook een enkele bui vallen. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A20-hoek van holland gouda Bij knop en twee kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Is het?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 is zin in ZFM. ZFM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 Speel nog eens even een ouderwetsch lied, iets uit mijn leven. Speel eens dat lied dat ik als meisje heb.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 En ze tikte maar altijd door. Tikke tak, tikke tak. Altijd maar dag en nacht. ikke tak, ikke tak. Maar eens. toen was het met haar gedaan. Toen...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 Over 25 jaar Komen wij met onze kinderen voor een feest bij elkaar als het gehouden paar Over 25 jaar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 Schoeien met die scheur in je broek, Jij is zo veel zonneschijn. Kleine schoeien met die scheur. In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 Eens leek alles zo mooi voor ons beiden. Maar nu is het die ander in tijl. Verleef de tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort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 Was een smokkelaar die diep in de nacht steeds weer zijn smokkelbaan de grens overbracht. Klein was het smokkelo en groot het gevaar, zo is het leven.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 Ikke was de kapitein. Hiero en die grote dikke. Dat moet malle Jaapie zijn. Opa en die blonde jongen. Hier, vooraan bij de fokkenschoot. Opa, zeg nou wat. Die jongen is je oma, Die is dood.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 Ging de zee hier te keer?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 Die werd tuinknecht onder laren en dat heeft hem diep berouwd. Mensen noem elkaar geen mietje. eenmaal zing je allemaal, allemaal het oude liedje. Het is de schuld van het kapitaal. De mevrouw weer gras hij maaide. Riep hem binnen voor de thee Waarbij zij zijn krullen aiden Wat hem eerst nog niet veel deed Mensen noemen elkaar geen liedje Eenmaal zing je allemaal Allemaal het oude liedje Het is de schuld van het kapitaal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 niet Meer wou doen als hij werkte, was het binnen en daar was al niks meer groen. Mensen doen elkaar geen liedje. Eenmaal zing je allemaal, allemaal, het oude liedje is de schuld van het kapitaal.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 Het was Leen Jongewaard met de schuld van het kapitaal. Daarvoor hoorde u Godard van Collium en Jean Lemaire met Zuiderzee ballade. En ook hoorde u Wim Zonneveld. Onder een van zijn synoniemen Willem Parel met poen, poen, poen, poen. Een uurtje is heel snel voorbij. Het is wel weer tijd voor mij om afscheid van het toeneem. Nog een paar stukjes muziek. Vader en dochter. Zo meteen Willeke Alberti. Maar eerst die Willy Alberti. Geboren als Karel Verbrugge in Amsterdam. Op 14 oktober 1926 al daar...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 Allee.